Afgelopen zondag werd een grensrechter in Almere door spelers van een jeugdhelftal uit Amsterdam in elkaar geschopt en de dag daarna overleed hij aan de gevolgen. In de vier grote steden kunnen daklozen vannacht binnenslapen vanwege de kou. Plaatselijk kan het aan de grond 17 graden vriezen. De GGD's van de vier grote steden bepalen elk jaar samen wanneer er extra opvanglocaties ingericht worden. In Amsterdam is er extra opvang ingericht in een voormalig kantoorpand waar 220 mensen terecht kunnen. Dat zijn 60 plaatsen meer dan vorig jaar, omdat volgens de organisatie het aantal daklozen toeneemt als gevolg van de economische crisis.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 Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanescu. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. In dit uur aandacht voor de decembermoorden vandaag. 8 december is het 30 jaar geleden dat deze plaatsvonden in Fort Zeelandia bij Paramaribo. Komende woensdag 12 december wordt het strafproces... waarin de belangrijkste verdachte, de huidige president van Suriname... Daisy Bouters, is, hervat. We beginnen met de staatsgreep in Suriname. Dat was op 28 februari 1980. Surinamers, Antillianen, Marokkanen, maar ook andere landgenoten... minderheden en de blanke medemens konden vanaf oktober 1978... hun hart ophalen bij het wekelijkse Hilversum 3-programma Black Star Liner... met muziek van heinde en verre, ongehoord en onbekend... sociaal relevant en toch swingend. Leiding van Black Star Liner had VPRO-programmamaker Dave van Dijk... die zijn team had en hem aansprak met de woorden professor Katoen. Presentatoren waren Anita Breveld en Roy Riz op 29 februari 1980, de dag na de koep van Boutersen... reageerden de makers daarop daaruit even een kort fragment... met een smaakgevoelige aankondiging, ik zeg het er maar even bij, van Cor Galis. Wel, wel, wel. Hij heeft ook zo zout gegeten. Staatsgreep in Suriname. En premier Henk is zoek. Ja, zeker in de hoogste boom van de jungle geklommen. Ja... Straatsgreep in Suriname, dat is net zoiets als gijzeling in Assen. Ondenkbaar, maar het gebeurt. Paleis Hoestdijk, geheel uitgebrand. Noordpool gesmolten. Dorrecht, weggezakt, geen aardbodem. Alles is mogelijk. Dus ook dit, staatsgreep. Staatsgreep, een mooi woord toch. Het grijpen van een staat. Gelukkig was de halve bevolking reeds elders. <lacht> ja, zolang de bijl me nog niet bestuurd wordt door een gunta, dan is er hoop. Daarom over nu naar de sergeants van Black Starliner. Goedenavond, de aangekondigde special met Ronald Snijders komt vandaag te vervallen. En dus binnenkort het tweede gedeelte van de Ronald Snijders Black Star special in de Black Star We luisteren naar muziek van het muziekkorps van de Surinaamse krijgsmacht onder leiding van de vader van Ronald. Aan het, black... ja. aan het begin van een Black Star Line die deze avond bijna uitsluitend gewijd zal zijn aan de reacties van de Surinaamse gemeenschap in Nederland op de huidige situatie in Suriname. Wat is er gebeurd de afgelopen week? Een korte persoonlijke samenvatting. Afgelopen maandag en dinsdag leken het grootste deel van mijn landgenoten hier in Nederland opgelucht en blij te reageren op het verdwijnen van de hier zeker niet populaire Henk Aron en zijn onbekwame regering. Er heerste een bijna algemeen gevoel van solidariteit met de acties van de sergeants. Maar al spoedig kwamen die eerste bedenkingen. Onzekerheid over de politieke koers van de militaire raad, het instellen van een censuur... de ongerustheid over het aantal doden, de talloze gewonden... de onzekerheid over het lot van de gevangenen... En het opduiken van de controversiële ex-politicus Eddie broema leidde tot voorzichtigere reacties. Men kijkt de kat dus uit. De kat, de boom, af, zoals dat ook wel eens gezegd wordt. Uit de schaarse berichten die ons uit Suriname bereiken bleek dat de ontevredenheid in het leger groeide en speculaties over een eventuele koep waren in de Surinaamse gemeenschap in Nederland niet van de lucht. Dat was uit het programma Black Star Liner... een dag na de koep van Boutersen eind februari 1980. De decembermoorden op 15 tegenstanders van het regime van Boutersen... vonden plaats op 8 december 1982. In mei 1996 maakte de Argos redactie een reconstructie van de decembermoorden... en sprak daarover met de Surinaamse ex-officier Glenn Azimula. In 1982 commandant van een van de vijf compagnieën waaruit het Surinaamse leger bestond. Azimula vertelde in mei 1996 ook over de aanwezigheid van Boutersen bij de moorden in 1982. Azimula was toen zelf niet in Fort Zeelandia, maar kreeg een rechtstreeks ooggetuigenverslag van Roy Horp. Horp was een van de groep van 16 sergeanten... die via de staatsgreep aan de macht waren gekomen in Suriname. In die tijd was Horp de tweede man in de Surinaamse militaire top... maar in de loop van het jaar was er tweespalt ontstaan... tussen hem en Bouters over de te volgen koers. Begin 1983 werd ook Horp vermoord. In deze aflevering van Argos hoort u de getuigenis... van ex-officier Glenn Azimula over de gebeurtenissen in december 1982. Hij vertelde zijn verhaal aan verslaggever Guido Spring. Het is mei 1996. Ik heb een aantal dingen gezien, bijvoorbeeld Jozef slagveer, wie een schedel helemaal los zat. Echt nog aan een wat velletjes. De kapsel van zijn schedel achter zijn hoofd, schuin achter zijn hoofd heen. Seriodaal. Ontmand. En ook met een kogelinslag aan de zijkant, boven zijn slaap. Glenn Azimula, ex-officier uit het Surinaamse leger. Hij beschrijft twee van de lijken die hij in december 82 zag... in het mortuarium van Paramaribo. Het waren twee slachtoffers van de decembermoorden... waarbij de legertop onder leiding van Bouterse vijftien vooraanstaande critici van het militaire bewind om het leven bracht... De gebeurtenissen in die decembermaand, nu meer dan 13 jaar geleden... vormen nog steeds een trauma in de Surinaamse samenleving. Ze wierpen ook de afgelopen weken een schaduw over de verkiezingsstrijd in het land. Vooral omdat in die verkiezingsstrijd diezelfde Boutersen... met zijn politieke partij de NDP een hoofdrol speelde. De kranten zullen vol zijn. Amnesty gaat schreeuwen. Sticht en gaat schrijven... Het front gaat roepen, oh, meneer Brunswijk gaat babbelen, Nederlandse ministers gaan kwelen. De honden zullen blijven blaffen, maar de NDP caravan trekt door. Oeh, de Surinaamse president Venetiaan kondigde eerder deze week de installatie aan van een commissie... die de decembermoorden moet gaan onderzoeken. En Amnesty International presenteerde twee weken geleden een reconstructie van de decembermoorden. Maar het lukte Amnesty niet om veel nieuwe feiten boven tafel te krijgen. Argos komt vandaag met een eigen reconstructie. En laat vooral een nieuwe getuige aan het woord over de moorden door het leger. Het is de ex-officier Glenn Azimula. Hij maakte de voorbereidingen van de executies van binnenuit mee. Azimoula was in die tijd een hoge militair. Hij was commandant van een van de vijf compagnieën... waaruit het Surinaamse leger bestond. En hij vertelt nu voor het eerst over de dramatische gebeurtenissen in 1982. Botus heeft de weg van de confrontatie gekozen. En er zijn een aantal ontwikkelingen geweest... die hem het beeld hebben, bij hem het beeld hebben opgeroepen... Dat men op weg was om zijn macht in te perken. En daar heeft hij op zijn manier grondig tegenop getreden. Ja. Het verhaal van Azimoula begint in het voorjaar van 1982. Twee jaar nadat de groep van 16 onder leiding van de sergeanten Boutersen en Horp... via militaire staatsgreep de macht hebben gegeven in Suriname. De oude regering, onder leiding van de NPS-voorman Aron, is naar huis gestuurd... In eerste instantie hadden de militaire machthebbers veel goedwil onder de bevolking. Maar er kwam steeds meer ontevredenheid en ook verzet... vanwege het steeds dictatorialere optreden van de militairen. Dat culmineerde in maart 1982 in een tegenkoep... onder leiding van legerofficier Rambokus. Rambokus bezette met een groep militairen de Membre Boukou-kazerne in Paramaribo. De NOS Radio slaagde er destijds in contact te krijgen met koepleider Rambokus. Ja, met Rambokus. Um, ik had gevraagd naar meneer Boutersen, maar die is er waarschijnlijk niet. Ja. Of is die wel in de Membro kazerne? Nee, is hier niet. Ik wou u even vragen uh, of het op dit moment rustig is in Paramaribo en ook rond de kazerne. Het is in Paramaribo en rond de kazerne, de situatie is volledig in de hand. En zijn er ook gewonden gevallen? Er zijn enkele gewonde gevallen. Geen doden? Geen doden, tenminste geen dode burgers. Wel dode militairen. Goed meneer, u hoort naderen. Die... Blijft u nog even aan de lijn? Want ik, ik, nee, ik wou u namelijk iets vertellen. In Nederland wordt gezegd via de radio dat de legerleiding van Boutersen en Horp, dat die geliquideerd zou zijn. Klopt dat? Ja. Klopt dat? Ja, klopt. Die zijn uh, terechtgesteld? Dat niet. Wat is het dan? Of zijn ze in het vuurgevecht gedood? Rambokus had Bouterssen en Horp al doodverklaard. Maar ze waren nog springlevend. Dat vertelde Bouterssen zelf op dezelfde dag aan de Nederlandse radio... vanuit Voortzeilandia. We hebben de vitale posten hier in de stad weer kunnen heroveren. En we hebben gewoon een beroep op de soldaten gedaan... Uh, door hun voor te houden dat uh, dit gewoon een wilde actie is van twee man. En zij zich moeten melden uh, bij het militair gezag in de kazerne... Nou, Het resultaat is verbluffend. Herstel in de. Uh, in uh, in Zuidzeeland, ja. Het resultaat is verbluffend, want tot nu toe stromen er kaderleden binnen en komen er soldaten die zich hier komen aanmelden omdat zij gedacht hadden dat wij waren, waren uh, geliquideerd. Wij hopen morgen de zaak weer volledig onder controle te hebben. En Boudussen kreeg gelijk. De tegenkoep mislukte. Rambokus werd gevangen genomen en voor de krijgsraad gesleept. Volgens ex-officier Azimula was de Rambokuskoep het grote keerpunt. Vanaf dat moment werden de verhoudingen snel grimmiger. Vroegere medestanders van de militairen, zoals ex-president Chinna Sen... en zijn adviseur Jan Haakmat, keerden zich tegen het Boutersse bewind. Luistert u naar het verhaal van ex-legerofficier Glenn Azimula, die voor het eerst zijn verhaal vertelt. Op dat moment heeft Boutersen zich gerealiseerd hoe betrekkelijk zijn macht was. En vanuit dat standpunt is hij vervolgens zijn koers uit gaan zetten voor de toekomst. Ja. Met alle gevolgen van dien. Want ja. toen is eigenlijk de verwijdering tussen Horp en Boutersen, de twee legertoppers, is daar eigenlijk begonnen? Die is kort na de, na de mislukte couppoging van Rambocus ontstaan. Ja. Bauten, Roy Horp in de richting van behoudende politici die. Via hem greep op het leger wensen te krijgen. Ja. En boters die andere alternatieven zocht dan, de gevestigde, dan personen uit de gevestigde partijen. Om zijn macht verder uit te bouwen. Ja. En welke mensen zijn dat dan? Dan moet ik denken aan de politici van de PALU... en de Revolutionaire Volkspartij. Ja. Zeg maar de, de, de linkse partijen die uh, ja, uh, via Bouters eigenlijk invloed wilden krijgen omdat ze het langs de democratische weg nooit hadden kunnen krijgen. Hoe is dat nou verder gegaan? Want toen is het eigenlijk verhard, hè, het klimaat, na die koep. Het klimaat is toen verhard. Bouters heeft de weg van de confrontatie gekozen. En er zijn een aantal ontwikkelingen geweest die hem het beeld hebben, bij hem het beeld hebben opgeroepen dat men op weg was om zijn macht in te perken. En daar heeft hij op zijn manier grondig tegenop getreden. Ja, en welke ontwikkelingen waren dat? De ontwikkeling, de verwijdering met Roy Horp. Het feit dat hij vermoedde... dat de Amerikaanse overheid via Shinazen, Jan Haakmaat en anderen... invloed op het leger wensen te krijgen... om hem op een zijspoor te zetten. En het feit dat de pogingen van bepaalde NPS'ers om hem tot voorzitter van de NPS te maken... dreigde te mislukken. Wat dat is toen nog aan de hand geweest? Dat heeft in de periode gespeeld na de staatsgreeppoging van Ambokes. Ja. En een van degenen die daar tegen geageerd heeft binnen de NPS... en ook structureel zich daartegen heeft verzet, was Cyril Daal. En het lot dat hem is overkomen is uh, ieder in de tussentijd bekend... Ja. Ja, hij was de vakbondsman en een van, later een van de december-slachtoffers. Hoe weet u dat, dat mensen binnen de NPS... Bouten ze ook naar voren wilden schuiven als uh, nou ja, machtig man? Ik heb die informatie uit bronnen uit de partij zelf. En een van de exponenten uit de partij die die pogingen mede heeft mogelijk gemaakt... is meneer Roeves nooit meer geweest. Met als gevolg dat hij in de situatie die later volgde na de eerste verkiezingen... dat die door Balterse ook dermate in zijn greep werd gehouden... dat het functioneren van de man zowel binnen het parlement... als binnen zijn eigen partij op, op een gegeven moment onmogelijk werd. Hm. En, en wat, wilde, wat beoogde de NPS dan precies weer macht te krijgen? Uh, het is de rode draad die door de Surinaamse geschiedenis loopt... vanaf de onafhankelijkheid, of misschien zelf al daarvoor... En dat is dat groepen georganiseerd of ongeorganiseerd... altijd gepoogd hebben om via de machthebber, mede via de machthebbers... de macht uit te oefenen. Mm -hmm. En daar, dat was de strategie van de NPS op dat moment. Mm -hmm. Geef Boutersen een, een basis een draagvlak binnen de samenleving. En hetgeen die tot dat moment had uitgevreten... zou, hem, zou vergeten of vergeven worden in het belang mm -hmm. van de partijen die hij op dat moment zou gaan dienen. Een vrijage dus in die spannende maanden van 1982 tussen Bouterse en de NPS. Een opmerkelijk verhaal, want de NPS, de Nationale Partij Suriname, was de belangrijkste regeringspartij voordat Bouterssen in februari 1980 de macht greep. Het was dus een van de zogenaamde oude partijen, door Bouterssen altijd voorgesteld als één corrupte kliek. In de loop van 1982 nam de onrust toe. Er ontstond een brede samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties... die democratie en ook vrije verkiezingen eisten. De vakorganisatie De Moederbond, onder leiding van Cyril Daal, liep daarbij voorop. En dat kwam Daal te staan op dreigingen van het leger. Daar heeft in de krant gestaan dus dat uh, ik ernstig gewaarschuwd ben... dat mijn leven op uh, het spel stond... Er is dus ook daar uh, duidelijk gezegd dat wij uh, gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om te voorkomen dat er slachtoffers onder het volk vallen wanneer die acties zouden voortduren. Ik dacht dus dat voldoende was aangegeven dat ons volk ontevreden is over de gang van zaken in het land en niet meer willen hebben dat drie mensen uh, beslissen over het lot van 350.000. In oktober organiseerde Daal zelfs een algemene staking. En dat wekte pas echt de woede van legerleider Boutussen. Als vers dat me viert, dan is de sfeer dat ik een keer als Sango Sarno noem. Als ik kom, dan mega kom. We gaan in het offensief, zo kondigde Boutersen op 30 oktober aan... voor een gehoor van aanhangers. En we zullen meneer Daal de rekening betalen. En wel contant. ex officier Azimula. Boutersen is zich gaan realiseren dat... breed in de samenleving verzet tegen zijn bewind werd uh, Op poten werd gezet via de radiostations, onder andere APN die van André Kamperveen werd. Ja, ABC was dat, hè? ABC, ABC ja. werd zijn persoon, zijn functioneren en het leger bijna structureel negatief in de publiciteit gebracht. Hm. Het proces tegen Rambocus, Schombar en anderen. Ja, dat waren dus de mensen die bij die tegenkoep waren betrokken? Ja, ja de publiciteit rond. Dat proces werd ook door radiostations en kranten gebruikt... om het leger verder in het nauw te drukken. Ja. Met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. mm -hmm. En die gevolgen waren dan de decembermoorden. Die zijn heel erg goed gepland en voorbereid. Dat weet u zelf, hè? Die zijn degene die de mensen probeert duidelijk te maken... dat het een toeval is geweest. Die vergist zich drastisch, omdat er hele duidelijke tekenen zijn... dat die moorden zijn voorbereid de doelen selectief en bewust zijn uitgekozen... en de acties ook bewust zijn uitgevoerd. Ja. Hoe weet u dat? Een aantal signalen zijn daar duidelijk. Eén is, het leger beschikte niet over de bewapening... om de gebouwen met fosforgranaten in brand te kunnen schieten. Het leger beschikte op dat moment over oude en nauwelijks werkbare 75 en 57 mm terugstootloze vuurmonden... waar een beperking op het gebruik stond. Om daar aan te ontkomen is onder andere een gedeelte van een proefzending aan wapens... die door de Venezolaanse overheid aan Suriname beschikbaar is gesteld... gebruikt om het doel te kunnen realiseren. Mm -hmm. En hoe, hoe ging dat dan precies? De wapens zijn begin... Eind november, begin december, met de Hercules vliegtuig... van de Venezolaanse luchtmacht in Suriname afgeleverd. Zijn ingeklaard door Paul Bagwandas. En de feitelijke bewapening is afgevoerd naar het Fort Zelandia... waaronder 3,5 inch raketwerpers... die zijn gebruikt voor het inbrandschieten van de radiostations. Nee. Alleen het rollend materieel dat op dat moment geen toegevoegde waarde had... EMC-jeeps... Zijn in de, in de militaire kazerne uh, neergezet. En de handvuurwapens, waaronder valgeweren, 3,5 inch raketwerpers en alle overige vuurwapens zijn in het Fort terecht terechtgekomen. En was u daarbij bij dat verzenden van die wapens, bij dat vervoer van die wapens? Nee. nee. En dat weet u van, van collega-officieren? Dat weet ik van collega-officieren en ook van personeel van de luchthaven die de inklaring van de goede reed meegemaakt. Leger-officier Azimula kreeg dit direct te horen van het luchthavenpersoneel. Omdat de luchthaven onder de verantwoordelijkheid van de Charlie-compagnie viel... waarvan hij de commandant was. Het Surinaamse leger had op dat moment een samenwerkingsovereenkomst... met het leger van Venezuela. En op die manier probeerde Bouters aan wapens te komen... die Surinames belangrijkste wapenleverancier, Nederland in dit geval... niet wilde leveren. Onderdeel van die wapenzending uit Venezuela waren de raketwerpers... waarmee in de nacht van 7 op 8 december de gebouwen van de Moederbond... het dagblad De Vrije Stem en de radiostations ABC en Radica in brand werden gestoken. De NOS Radio kwam in januari 1983 in bezit van een band... waarop het mobilifoonverkeer in die bewuste nacht valt te horen tussen brandweer en politie. ...en de brandweerwagens die naar EBC zijn gegaan... ...dat de brand daar niet moeten blussen... namens de hebben over. Dat het is correct, over. Roger. Dat is inmiddels aan het ...de brandweer is weer terug in de kazerne, over. De brandweer mocht van de lege leiding niet blussen... ...en de vier gebouwen gingen in vlammen op. In diezelfde nacht werden 16 vooraanstaande critici... ...van het militaire bewind door de militairen opgepakt op verdenking van contra-revolutionaire activiteiten. Zo vertelde Boutersen in een verklaring op de Surinaamse televisie. Het ingrepen heeft betekend... dat wij een aantal van deze verdachten hebben aangehouden... en voorgeleid voor verhoor. We hebben tegelijkertijd ook de harden die zeiden en als centra voor de contra-revolutie werden gebruikt aangepakt. De omstandigheden hebben ertoe geleid dat daarbij een aantal van deze centra ook letterlijk vernield zijn. De branden vormen de inleiding op de decembermoorden een dag later... in de nacht van 8 op 9 december 1982. Legerofficier Azimoula was zelf niet in Fort Zeelandia waar de moorden gebeurden... maar in de Membre Boeke kazerne. Maar hij wist wel dat de moorden gingen plaatsvinden. Onder meer door wat hij had gehoord van onderminister Robin Ravalus en bataljonscommandant Etienne Boereveen. Er waren te veel signalen die op die moorden duiden. Ik zal er maar een aantal van noemen. Ja. Eén is nadat de gebouwen in brand waren geschoten... in de vroege ochtend van 7 op 8 december... Ja. meldde Robin Ravales zich in de Mimurbuku-kazerne. In bijzijn van mijn persoon Etienne Boereveen... Henry Eersteling, allemaal officieren uit het leger... gaf Robin Ravales in een bijna vreugdevolle stemming aan... dat de, de afrekening met de gevestigde orde was begonnen... en dat hun da dagen of uren geteld waren. Dat was onder andere een signaal dat er meer op komst was. Wat ook nog speelde is dat in de avond van 8 december rond de uur of acht... Sushant Kolf van de medische dienst van Paul Bagwandas... vanuit het Forst de opdracht kreeg... om bepaalde middelen te verzamelen en in het Forst af te leveren. Daar denk ik aan brankaars, desinfecterende middelen... zakken om de lijken in te kunnen, om lichamen in te kunnen opbergen... en een ambulance. Ja, ja. En hoe is dat toen verder precies in zijn werk gegaan? Wat weet u daar nog van? Uh, hoe het in zijn werk is gegaan is dat de mensen na te zijn opgebracht... in het gebouw van de militaire politie en later in het Fort Zeelandia zelf... dat die één voor één door Botersen zijn toegesproken... waarbij Botersen de reden van zijn actie aangaf... en vervolgens één voor één zijn afgemaakt. Ja. Ja. En, ja, en u heeft Roy Horp gesproken vlak daarna, een paar dagen daarna? Ik heb Roy Horp in eerste instantie op 10 december gesproken... toen hij tegen de militaire traditie in op mijn bureau verscheen. Ja. Waar hij een ja, zeer verslagen indruk maakte. Hij was op dat moment ongewapend, inclusief zijn bewakers. En hij gaf mij tijdens dat gesprek aan dat er zaken aan de gang waren waar hij geen greep op had. Ja. Het gesprek is op 11 december voortgezet in de buurt van de, het kantoor van de militaire inlichtingendienst en daar heeft op mij aangegeven wat er zich die avond heeft afgespeeld, wie daarbij betrokken, onder andere bij betrokken zijn geweest. Dat heeft hij me toen aangegeven. Hij heeft mij ook aangegeven dat boterse van plan was om op zijn verjaardag de 15 vermoorde mensen te laten begraven... en dat hij daar zeer ongelukkig mee was. Want Horp was jarig, een van die dagen? Horp zou op 13 december 1982 -jarig, jarig zijn. En om hem geestelijk te treffen wilde botersen oh ja. de 15 vermoorde slachtoffers... bewust op zijn verjaardag oh. ten graven laten dragen... Oh. Hoorp stond helemaal niet achter die decembermoorden. Die is min of meer gedwongen geweest daarbij te zijn. Hè? Hij is gedwongen geweest daarbij te zijn. Wat heeft hij erover verteld, wat er gebeurd is? Uh, wat hij verteld heeft, is dat... degene die iedereen één voor één aan Boutersen is voorgeleid... dat Boutersen... in korte bewoordingen mm -hmm. doelen en strekking van die avond heeft aangegeven... en dat ze vervolgens naar beneden werden afgevoerd... plein op het Forcelandia, waar ze door een groep van militairen... voornamelijk de lijfwachten van Botersen... en jongens uit de groep van 16... en daaraan no verbonden figuren... dat die vervolgens onder vuur werden genomen. En in sommige gevallen... compleet aan Vlaarden werden geschoten... Mm. En, en heeft ze toen het ook gehad over wat later steeds gezegd is... dat er een tegenkoep van die, vanuit die 15 mensen uh, beruimd zou zijn tegen zijn macht? Dat is als verklaring nee. voor de decembermoorden niet gegeven. Nee. Dat is, heeft hij achteraf wel in publicaties gedaan... door te verwijzen naar mogelijke contacten tussen ja. Sen met de Amerikaanse overheid en de relatie die Shinnazen... naar onder andere Roy Horp toe had... Ja. En uh, welke mensen zijn daar nou bij betrokken geweest bij die decembermoorden? Ik kan zo een aantal namen opnoemen. Ewout Leefland. Gelukkig later tijdens gevechten met de Jungle Commando... ook zelf aan zijn eind gekomen. Ja. Daisy Boutersen, Ruben Roosendaal, Robby Leulohing, Kolf, Mahadeo... Leeuwens, Dijksteel, Wedstede en anderen. En mensen van de groep van 16 die waren niet allemaal daarbij betrokken? Hè? Niet iedereen van de groep van 16 heeft actief die avond meegeschoten. Want, want dat, uh, is in een heleboel publicaties hebben mensen dat gezegd... maar dat is dus niet zo. Waar was u zelf precies? U was in de Memreboeku-kazerne? Wij waren op dat moment in de Memreboeku-kazerne toen... De, dat is dus aan de andere kant van de stad, zeg maar, even makkelijk? Dat is een kilometertje of drie, vier van het Fort Zeelandia vandaan. Op het moment dat over de stad werd geschoten als afleiding voor wat later binnen de muren zou worden uitgevoerd... waren wij in de Memeribuco-kazerne aanwezig. Ja. Op dat moment nam de S3 van het leger... kapitein Voogd contact op met het Fort Zeelandia... om te kunnen vernemen wat er zich daar voltrok... en welke reactie vanuit de kazerne verwacht werd. Mm -hmm. Het antwoord was... Er is niets aan de hand. Er waren alleen maar een tweetal vliegtuigjes. Maar het is, die zijn vertrokken. Er is verder niets aan de hand. Er hoeft binnen de kazerne geen extra actie ondernomen te worden. Mm -hmm. Dus geeft aan dat de artigoré, die later door de frontregering tot bevelhebber is benoemd... Ja. in elk geval daar aanwezig was. En uit mijn ervaring met artigorie en Paul Bagwandas weet ik wel haast zeker dat hij aan alle voorbereidingen... die tot de feitelijke liquidatie hebben geleid, heeft meegedaan. Ja, ja. Goree is later dus bevelhebber geworden van het Nationaal Leger... en was ook één van de zestien, hè? Goree is bevelhebber geworden van het leger, was één van de zestien. Ja. Maar om de positie te bepalen... binnen de groep van zestien waren Goree en Bagwandas... degene die namens Bouters diverse acties organiseerde en coördineerde. Mm -hmm. ja. En daar behoort ook de voorbereiding van de 8 decembermoorden toe. Ex-officier Azimoula, hij is de eerste die vertelt... over Roy Horps versie van de gebeurtenissen in december 82. Roy Horp, op dat moment de tweede man in Surinaamse militaire top... En Artigore, naar wie Azimula verwijst... was dus een van de oorspronkelijke 16 koeplegers uit 1980. En Goree zou later, dat was in 1992... na het aantreden van de democratisch gekozen regering Venetiaan... bouwten ze opvolgen als bevelhebber van het Surinaamse leger. En Azimula beschuldigt Goree ervan dat hij tien jaar eerder... verregaand medeplichtig was aan de decembermoorden. U luistert naar Radio 1, VPRO Vrijdag, naar het programma Argos. Vandaag een reconstructie van de decembermoorden in 1982. Hier is de Radio Nieuwsdienst met een ingelaste uitzending. In Suriname zijn mensen die gisteren werden gevangen genomen geëxecuteerd. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meegedeeld. Het ministerie zegt via eigen kanalen aan deze informatie te zijn gekomen niet bekend is om hoeveel mensen het gaat. De eerste berichten over het drama aan Parkebo drongen al snel tot Nederland door. In Suriname gaf legerleider Boutersen op de ochtend na de moorden... een geheel eigen lezing van de gebeurtenissen. Landgenoten, vannacht hebben we gebeurtenissen plaatsgevonden. Gebeurtenissen die we juist hadden willen voorkomen... door de gevangenen naar de kaserne over te brengen. Op het moment dat het vervoer van het fort naar de kazerne zal plaatsvinden... voltrok zich een het gebeuren waarbij een deel der verdachten het leven liet. Enkele dagen later deden getuigen geschokt zijn relaas... bij aankomst op Schiphol vanuit Suriname. Hij zag de lijken in het mortuarium van Paramaribo. Wat ik uh, gezien heb is dat er 15 doden eerst uh, verminkt voordat ze geëxecuteerd zijn. Mbokus, Baburam, Schombar, Riedewald, um, Slagveer, Hoost, Kamperveen. zijn uh, vrij, ze zijn gewoon mishandeld voordat ze geëxecuteerd zijn. Ja. Ik wil ze niet meer te zeggen hoor, want je weet hoe het is in Suriname, het is één grote familie. Ook legerofficier Azimoula, die in deze uitzending voor het eerst zijn verhaal vertelt, zag de lijken kort na de moorden. Ik heb de lichamen tot twee keer toe, een deel van de lichamen gezien in het mortuarium van het academisch ziekenhuis. Ja. En, en hoe kwam het dat u daar kon komen eigenlijk? En vanuit mijn compagnie werd de wacht geleverd bij het mortuarium en ik... Een bekende van mij, sociant Major Serp... die beheerde de lichamen in het mortuarium... en werd daarbij geassisteerd door de oude meneer Meenals. En bij een van mijn bezoeken werd ik toegelaten tot het mortuarium... en heeft sociant Major Serp een aantal van de lichamen... uit de vriescellen gehaald om mij die te tonen. Ja. En wat heeft u gezien toen? Nou, bij de eerste gelegenheid niet zoveel... omdat de lichamen redelijk... Uh, bevroren waren. Maar bij de tweede gelegenheid, toen de lijken voor het eerst... uit de vriescellen zijn gehaald... in verband met de begrafenis... en er redelijk ondooid waren... kon je duidelijk aan de lichamen... de verwondingen herkennen. En die verwondingen... die zijn niet anders dan van voren... in het lichaam aangebracht door kogelinslagen. En een enkeling... daar waren ricochets van kogelinslagen... achter in het lichaam te zien... Bijvoorbeeld, uh, meneer Wijngaarden, wiens schouderblad van achteren verbrijzeld was. En dat kan nooit door een kogel die van voor uh, zijn lichaam is binnengedrongen. En hoe zou dat dan gegaan zijn? Het is vermoedelijk een kogel die gericocheerd is op de muur, van de muur waar tegen de, de slachtoffers stonden, mm -hmm. en achterin zijn lichaam is ingeslagen. Ja, ja. En van die andere lichamen, heeft u ook die dingen gezien? Ik heb een aantal dingen gezien. Uh, bijvoorbeeld Jozef Slagveer, wie schedel helemaal los zat. Echt nog aan een wat velletjes, de kapsel van zijn schedel... achter zijn hoofd, schuin achter zijn heen. De arm die nabij, de elleboog, helemaal los zat. Alleen nog aan wat... Aan, door de huid bij de rest van het lichaam werd gehouden. Uh, seriolaal ontmand. Dat is dus echt gebeurd? Want... Dat is echt gebeurd. Dat heeft u gezien. Ja. En ook met een kogelinslag aan de zijkant boven zijn slaap. Hm. Dat, is, uh, dat kan niet anders dan dat hij van zeer nabij... door, door een met een vuistvuurwapen door het hoofd is geschoten... gezien ook de schroeiplekken in zijn haar en op zijn oor. Hm. En dat waren André Kamperveen, die ook een, het nodige zijn arm los zat. Dat zijn inslagen van kogels in de lichamen op diverse plekken... waarvan je zonder meer kan constateren dat die inslagen aan frontaal zijn aangebracht. Hm. Onder de 15 doden bevonden zich vier advocaten: John Baburan, Kenneth Consalves, Eddie Hoost en Harold Riedewald. Vijf journalisten: Bram Beer, Leslie Raman, Jozef Slagveer, Frank Wijngaarde en André Kamperveen. Twee universitair docenten: Gerard Lekki en Sukrin Omrao Singh. En twee militairen: Surendre Rambokus en Singh Chombar. Eén zakenman: Sonrach Sohan Singh en één vakbondsleider, Cyril Daal. De zestiende die werd opgepakt, vakbondsleider Fred Derby... werd als enige vrijgelaten. En tot op de dag van vandaag is het onduidelijk gebleven... waarom hij werd vrijgelaten. Ook zwijgt Derby nog steeds over wat hem die bewuste nacht is overkomen... en wat hij heeft gezien. Wij belden deze week nog met hem en vroegen hem... of hij wilde vertellen wat er toen is gebeurd. Nee. Dat wilt u niet vertellen? Niet, niet, niet, niet voor de radio, ik vertel het al OAS, ik vertel het al best Maar op de radio vertel ik dus geen zaken, dus toestanden. Nee. Dus, uh, geen aangelegenheid voor sensatie en emoties. En... Maar meneer Debbie, okay. ja nog één ding. Maar zou het niet belangrijk zijn voor de mensen in Suriname ook om dat te weten? Om, ja, gewoon nou, te weten... de mensen in Suriname, die, die weten het wel. Maar ze weten niet wat, wat u precies gezien heeft, want u bent eigenlijk een van de weinige getuigen geweest. Zoals... Mm -hmm. Maar u, u heeft toch ook gezien wat er gebeurd is, voor een deel? En dat, dan is dat... nee, ik heb wel gezegd, dus dat we daarover die praat op de radio. Mm. Direct na de moorden vond er een officiersvergadering plaats. Zo vertelt ons Azimoula. Hij is de eerste die melding maakt van deze bijeenkomst... waar zo'n 25 à 30 lege officieren aanwezig waren. Dat is een bijeenkomst geweest in de officierskantine waarbij... Dus dat was 9 december? Dat was in de morgen van 9 december. Ja. Een uur of tien. Tussen... Vla vlak na de moorden? Vlak na de moorden. Ja. Waarbij Botters een verklaring kwam geven voor hetgeen zich had voltrokken. De verklaring was dat er een tweetal vliegtuigen... in de richting of boven het Fort Zeelandia vlogen. En dat vermoed werd dat er een aanval vanuit de lucht op het fort zou plaatsvinden. Mm -hmm. Dat er toen het vuur op die vliegtuig is geopend... en dat de gevangenen bij die gelegenheid hebben om uit te, geprobeerd hebben om uit te breken... en dat die tijdens hun vlucht zijn doodgeschoten. Ja, ja. Maar dat vertelde die dan ook voor een deel tegen mensen die erbij waren geweest, of niet? Ja. ja. Dat is ook de reden voor mij geweest om tegen het eind van die bijeenkomst aan te geven... dat ik het niet eens was met die verklaring... En dat, dat heeft ik, u tegen Bouters gezegd? Dat heb ik tegen Bouters gezegd en ik heb ook aangegeven... dat ik de consequenties van mijn uitlating realiseerde... en die ook wilde dragen. En een van de consequenties was dat ik het vanaf dat moment vertikte... om nog gewapend diensten te verrichten... en in elk geval om gewapend buiten de militaire kazernes te komen. Ja, maar wat zei Bouters toen? Bouters raadde mij aan om na de... Mijn wapens bij Ijen Boerenveen, die op dat moment bataljonscommandant was, in te leveren. En dat heeft u gedaan? Uh, een gedeelte van wat ik optisch zichtbaar was, heb ik toen ingeleverd. Mm -hmm. Zijn er tijdens die officiersvergadering nog andere mensen Bouters ingegaan? Of waren het allemaal ja-knikkers? Tijdens die officiersvergadering heeft behalve mijn persoon niemand anders kritische uit, zich kritisch uitgelaten. Op zich ook begrijpelijk, want de sfeer was er naar om te zwijgen... gewoon puur uit lijfsbehoud. Ja. En um, hoe, hoe is het toen verder gegaan? Want u moest uw wapens inleveren. Dat was natuurlijk al een, een moeilijke positie toen. Ik, ben, ik heb mijn wapens ingeleverd bij Etjan Boerenveen. Ik heb uh, daarna normaal mijn diensten binnen het leger verricht heb contact gezocht met kolonel Van Tussenbroek... die militair attaché van Nederland in Suriname was. En van daaruit mijn ervaringen, mijn ervaringen aangegeven. En ja. de conclusie was dat ik het land uit moest... en dat de, de kolonel ervoor zou zorgen dat mijn papieren in orde zouden worden gemaakt... Mm -hmm. zodat ik het land uit kon. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebeurd? Wanneer was dat? Dat is uiteindelijk op uh, 31 december 1982 gebeurd. Ja. En, en toen bent u waar naartoe gegaan? Ik ben via Frans Guyana naar, uh, naar Nederland gereisd. Ja. ja. Roy, Roy Horp is vlak daarna uh, vermoord, hè? Okay. Roy Horp is in januari uh, vermoord. Ja. Naar ik heb mogen vernemen na, is hij op de S402... Een patrouilleboot van het leger... die achter de, het fort Zeelandia op de Suriname-Rivier stond... is hij daar met medicamenten doodgespoten... en vervolgens teruggebracht naar zijn cel... en daar aan het koord van zijn broek in opgehangen. Leek het nog zelfmoord? Suggereren van zelfmoord. Ja, ja. Ja, ik weet één ding zeker, en dat is dat horp nooit de hand aan zichzelf zou slaan. Ja. Ja. Ja. Ik heb hem namelijk op 11 december nog bewust gevraagd... om van zijn populariteit binnen het leger gebruik te maken... om samen met de officieren uit het leger... de kern van de macht van Botersen te breken en Botersen af te zetten. Mm -hmm. Hij heeft dat toen heel pertinent geweigerd. Want? Heeft hij dat gezegd? Waarom? Uh, de reden... Die hij mij opgaf, heb ik tot op heden nooit begrepen. Hij gaf als reden op dat hij het niet wenste om wapens tegen zijn bloedbroeder op te nemen. Roy Horp was na de decembermoorden dus het volgende slachtoffer van Boutersen. Horp, een van de 16 Koeplegers uit 1980, de strijdmakker van Bouterse en na hem de machtigste in het Surinaamse leger... Hoorp had Azimula nog wel gewaarschuwd dat hij, Azimula dus, door zijn kritische opstelling gevaar liep. Dat vertelde Hoorp tijdens een gesprek dat Azimula kort na de decembermoorden met hem had. En daar heeft Hoorp mij toen geadviseerd, vanwege het feit dat ik op 9 december, in de morgen van 9 december, uit protest tegen de moorden mijn wapens had ingeleverd en geweigerd had gewapend diensten te verrichten, mij geadviseerd om of me bij ze te melden met de mededeling... dat ik alsnog onvoorwaardelijk mijn diensten aan hem aanbood... of dat ik maar moest zorgen dat ik zo snel mogelijk het land uitkwam. Want nummer 16, 17 of 18, dat maakte in die dagen niets meer uit. De decembermoorden veroorzaakten een grote schok in Suriname... Maar massaal verzet bleef uit. Volgens Azimoula is dat heel begrijpelijk. Nou, dat heeft twee redenen. Eén, het schokeffect van die moorden. Niemand had het voor mogelijk gehouden dat de militairen zo ver zouden gaan. Nee. En ten tweede werd na de moorden systematisch een geruchtenstroom op gang gebracht... met als doel dat de mensen via de mofokoranti ja, dan moeten we even uitleggen. De, de geruchtenstroom, letterlijk de mondkrant. Hè? De mondkrant. Ja. Dat via de, het gerucht gedragen door de, bevol, door de bevolking... binnen de bevolking werd verspreid. Met als gevolg dat de gehele gemeenschap na twee, drie dagen... na de moorden volstrekt verlamd was en geen verzet meer aanwezig was. Maar hoe ging dat dan? Werd er bewust uh, geruchten verspreid... vanuit bepaalde mensen in het leger? Er werden bewuste geruchten vanuit de militaire inlichtingendienst verspreid. Hm. Voorbeelden. Er was een patiënt dood aangetroffen op, in de buurt van de CAM. En daar werd een gerucht van gemaakt... dat de man zich niet aan de avondklok had gehouden... en dat hij door militairen zonder enig pardon was doodgeschoten. Hm. Nou, Dat soort berichten door de samenleving jagen. Dat leidt ertoe dat er een gigantische angst ontstond en dat mensen niet meer het lef hadden om, om in verzet te komen. Hm. Zelfs de meest spontane actie die was ontstaan... namelijk het tegen de uur of zes à zeven s'avonds massaal gaan klaksoneren... als uiting van verzet, was na twee, drie dagen afgelopen. Maar hoe, hoe wist u dat dan als officier? Ik bedoel, niet iedereen was daar toch van op de hoogte van... van het bewust uh, geruchten de samenleving inbrengen. Ik heb daarover contact gehad met jongens die dergelijke berichten de bewuste samenleving in hielpen. Mm. En dat gebeurde onder andere onder leiding van Glenn Setney. Dat is de huidige bevelhebber van het leger? Dat is de huidige bevelhebber van het leger. Een van de slachtoffers van de decembermoorden had een Nederlandse nationaliteit. Namelijk de journalist Frank Wijngaarden. Zijn broer, Rob Wijngaarde, die in Nederland woont... vindt dat de Nederlandse overheid de moordenaars van deze Nederlandse onderdaan zou moeten vervolgen. Toen hij in december 1990 achterkwam dat Bouterse via Amsterdam naar Zürich en Ghana zou vliegen... ondernam hij dan ook onmiddellijk actie. Ik heb toen vrijwel de hele dag doorgebracht bij de hoofdofficier van justitie in Haarlem, de heer de Beaufort. Ik heb hem daar documenten over en om een uur of half zes middag zei hij tegen mij... Het ziet er gezond uit, ik houd daar morgen aan. Ik schip wel. En ik was tevreden. Wie het mijn verbazing als ik s'nachts om half elf gebeld word door mevrouw Hemmers, persofficier van justitie in Haarlem? Die me vertelde dat ze slecht nieuws had voor mij, want ze kregen het groene licht niet uit Den Haag. Ik heb toen waarschijnlijk wat krachttermen laten vallen. Vanuit Politiek Den Haag? Politiek Den Haag, ja. Ik heb toen waarschijnlijk wat krachttermen laten vallen. En kreeg een ja, college van mevrouw Hemmers over de rechtsstaat Nederland. Ik heb me toen heel vriendelijk gevraagd om zelf de hoorn neer te leggen van de telefoon. Anders zou ik het in mijn oor moeten doen. En het gesprek was beëindigd. Een uur later werd ik gebeld door de heer de Beauvoir zelf. Die mij verweerde dat ik wat emotioneel was te keer, gegaan tegen mevrouw Hemmers. Ik heb toen uitgelegd dat ik niet emotioneel was. Maar dat het uit de grond van mijn hart kwam. En dat ik de volgende dag met 80 man de heer Bouters uit het fliettug sleuren. Hij zei toen tegen mij, nou dat zal niet lukken. Want we gaan later de heer Bouters er niet toe op Nederlands grondgebied. Hij wordt geïsoleerd en in een aparte kamer gestopt. En dat is gebeurd. Boutersen werd inderdaad wel geïsoleerd gehouden op Schiphol... maar niet gearresteerd en kon ongestoord weer vertrekken. Als wij de Haarlemse hoofdofficier de Beaufort om een reactie vragen... kan hij zich niet veel meer herinneren. Wel dat hij Wijngaarden heeft ontmoet. En de Beaufort weet eveneens nog... dat de mogelijkheid van een arrestatie toen is bekeken. En ook dat hij contact heeft gehad met het ministerie in Den Haag... Bij het ministerie van Justitie al daar zegt men zich niet te kunnen herinneren... dat tijdens de tussenstop van Bouters op Schiphol... de kwestie van een mogelijke arrestatie aan de orde is geweest. Rest nog de vraag waarom onze informant, ex officier Glenn Azimula... zo lang heeft gewacht om met zijn verhaal naar buiten te komen. Omdat ik redelijk teleurgesteld ben in de Surinaamse gemeenschap... omdat, naar mijn mening, wij als gemeenschap... te veel de weg van de minste weerstand hebben gekozen... door alles leidelijk over ons heen te laten gaan. Mm. Terwijl er in de afgelopen jaren, in elk geval in de periode november, december 1986... een zeer reële mogelijkheid aanwezig was... om zonder, verder, zonder verdere militaire escalatie het bewind van Boutersen ten val te brengen. Begin dit jaar weigerde het Surinaamse consulaat in Nederland... aan Azimula een visum te verstrekken. Hij wilde naar Suriname om zijn overleden vader te begraven. En deze visumweigering is voor hem een teken... dat ondanks de democratisch gekozen regeringen... Boutersen achter de schermen nog steeds een enorme machtsfactor is gebleven. In politiek en economisch opzicht, maar ook op militair gebied... Zo weet Azimoula van de contacten die hij ook nu nog heeft binnen het Surinaamse leger. Ik heb direct en indirect met militairen in het Surinaamse leger contact gehad. En daaruit blijkt dat boter onder andere vlak voor de benoeming van Artigoree tot bevelhebber van het leger. Dat was 1992 uit mijn hoofd? Ja. ja de belangrijkste wapens uit, het uit de voorraden van het leger heeft laten verwijderen... en ze privé heeft opgeslagen op ja. diverse plekken. Dus hij werd min of meer gedwongen hè, bevelhebber af te zijn... en toen heeft hij de wapens meegenomen? Hij werd niet gedwongen om bevelhebber af te zijn. Het is zijn eigen initiatief mm. geweest, een tactische zet van de man zelf. Mm. Maar om zich naar de toekomst toe zijn positie veilig te stellen... heeft hij ervoor gezorgd dat hij over voldoende wapens beschikte... buiten het de directe poorten van het leger om. En, en hoe is dat dan gegaan? Want dat heeft u gehoord van die mensen? Dat heb ik van die mensen, van mijn bronnen binnen het leger, vernomen. Mm -hmm. Dus de Nederlandse overheid is daar ook mee bekend. Want toen duidelijk werd dat de magazijnen van het leger waren leeggehaald... heeft de Nederlandse overheid zelf nog wapens en munitie... ten behoeve van de Surinaamse regering ingevlogen... Mm. Overigens, ook die voorraden zijn voor een groot gedeelte... op dit moment buiten de macht van het leger. Hm. Ook? Ook. En hoe zit dat dan? Uh, de, militaire, de situatie binnen de militaire kazerne is erbarmelijk. Een groot gedeelte van de manschappen... zit in een economisch zeer slechte situatie. Gevolg is dat heel veel wapens verkocht zijn... Verhandeld worden en dat merkt u aan het aantal gewapende overvallen en het gebruik van wapens bij de beslechting van de meest eenvoudige conflicten tussen mensen onderling. Maar er zijn dus de, de, de wapens, de caserne uitgesmokkeld. Hoe is dat dan gegaan? Want u heeft dat gehoord van die mensen? Die zijn gewoon op structurele wijze geselecteerd en uit het leger afgevoerd. En, en er was geen oppositie vanuit het leger, want niet iedereen stond toch achter tussen mee op een gegeven moment? De lagere rangen binnen het leger stonden niet achter de man... omdat ze niets van, niet van de economische welvaart van een kleine groep hebben kunnen merken. Ja, De legertop, hè, die van ze de heeft. Legertop. Maar ze hebben zelf ook niet, kunnen, niet de macht om tegen de leiding in te gaan. En waarom niet? Waarom niet? Omdat de, de feitelijke leiding van het leger... nog steeds bij Bouterse en zijn direct gelieerde behoort. Hm. Tekenend is... Glenn Setney is de bevelhebber... een ja. pion van Boutersen. Uh, uh, voormalig luitenant Hussain is tegenwoordig de chefstaf van het leger. De, alle figuren die een sleutelpositie hadden... tijdens Boutersen, die hebben het nog. Ik noem namen als Jardim, Chenna CEO. Wat doen die nu? Ja, CEO. ja. Die is commandant nog. Die is ja, nog de commandant. De troepen, ja. Het zijn allemaal mensen die nog militaire sleutelposities verkeren... en sterker nog, zelf nog in adv adviserende rollen... naar de civiele minister van hmm. Defensie vertoeven. Hmm. En, en, en waarom denkt u dat er nooit een, go een goed onderzoek is ingesteld... naar wat er in die periode gebeurd is? Simpelweg omdat de bestaande politici vrezen dat Bouter gebruik zal maken... van de kennis die hij heeft over de personen zelf... en de structuren binnen hun partij. En ook omdat de regering zonder meer weet... Mm -hmm. dat het oprakelen van de onderzoeken... en het feitelijk uitvoeren van de onderzoeken... zal moeten leiden tot het voor verhoor opbrengen van de daders het geen zonder meer tot een militaire actie zal gaan leiden. Ja, en wat bedoelt u dan? Kortom, de regering heeft niet de gewapende macht... om zijn legitieme wil aan alle burgers op te leggen. En tot die groep die, aan wie de wil niet kan worden opgelegd... behoort Bouterse, die in wezen een privéleger binnen het Surinaams leger heeft omdat die wapens uh, zijn weggehaald uit de kazerne? Omdat zijn getrouwe manschappen nog binnen het leger zitten. En de, de beste wapens en de effectieve wapens die gebruikt kunnen worden... om de regering te bestrijden, in zijn macht buiten het leger zijn ondergebracht. En dat zei de Surinaamse ex-legerofficier Glenn Azimula. Argos vroeg het ministerie van Defensie om een reactie op zijn bewering... dat de wapens uit de Surinaamse kazernes bleven verdwijnen. Ook nadat Nederland het wapenarsenaal van het Surinaamse leger in mei 1993... in het diepste geheim weer had aangevuld op verzoek van de regering Venetiaan. Maar Defensie wil niet reageren, want het gaat hier om staatsveiligheidszaken. Het ministerie wil zelfs nu, drie jaar later, nog niet toegeven dat Nederland in 1993 wapens heeft gestuurd. Voor Defensie heet dat geleverde uitrustingsstukken. U hoorde een aflevering van Argos, eerder uitgezonden in mei 1996, gemaakt door Guido Spring. De decembermoorden die gepleegd werden op 8 december 1982. De presentatie was in handen van Alice de Bruin. In 2007 ging het decembermoordenproces uiteindelijk van start... De rechter besloot in mei van dit jaar het proces op te schorten. En dat duurt zolang er geen duidelijkheid is over de vraag of de omstreden amnestiewet in strijd is met de grondwet. Al dus de berichtgeving in de ware tijd, de Surinaamse krant op 1 december jongstleden. En de maker die mailde mij ook nog eventjes, Guido Spring is dat. Destijds, dus in 1996, werden naar aanleiding van deze Argos uitzending kritische vragen gesteld in de Tweede Kamer aan minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken. Het is tijd voor een kort journaal. We zijn zometeen weer bij u terug. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.